Mark Visser met het NOS-journaal. De familie van... opnieuw wordt uitgesteld. De advocaat van de familie zegt aanvullend beeldmateriaal te hebben... dat nog niet in het onderzoek is meegenomen. En kwam in juni 2015 om het leven... nadat hij hardhandig was gearresteerd bij een muziekfestival. De zware aardbeving in het grensgebied van Iran en Irak... heeft dan zeker 320 mensen het leven gekost. Er zijn zeker 2500 gewonden. De meeste slachtoffers vielen in Iran... omdat daar in de grensstreek de meeste mensen wonen. Aardbeving was gisteravond en had een kracht van 7,3. Noord-Korea heeft een militair die via een gedemilitariseerde zone naar Zuid-Korea probeerde te vluchten neergeschoten. Dat meldt het leger van Zuid-Korea. Militair werd neergeschoten bij een grensdorp en per helikopter naar een ziekenhuis in Zuid-Korea gebracht met schotwonden in schouder en elleboog. In Parijs wordt stilgestaan bij de terroristische aanslagen van precies twee jaar geleden, die aan 130 mensen het leven kosten. President Macron herdenkt samen met de Parijse burgemeester en vele anderen de slachtoffers die vielen bij het Stade de France, het Bataclan Theater en enkele cafés in het centrum van Parijs. Het zeiljacht dat dit weekend ombemand ronddobberde op de Noordzee, is op het strand bij Ouddorp aangespoeld. De zeiler raakte zaterdag in problemen en werd van boord gehaald. Vanwege het slechte weer mislukte poging om het schip naar de kust te slepen. De kustwacht waarschuwde schepen op de Noordzee en gaf om de paar uur de locatie door van het zeiljacht. Dan nog het weer. Af en toe zon, vooral in het westen en noorden ook wat buien. Het is maximaal 9 graden. Vanavond op de meeste plaatsen droog, morgen en woensdag nog wat droger en ook iets minder koud. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. In de Randstad nog steeds problemen op de A16 Breda-Rotterdam. Zo'n 20 minuten in de file voor de Van Brinoorbrug, omdat alleen de parallelbaan open is. Het gaat uh, nog zeker een half uur duren, heeft Rijkswaterstaat laten weten. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah. is zin in ZFM. ZFM Met nu ZFM luncht. Rekenboekje. Iemand geeft 5% van zijn geld uit. Hij houdt 8 gulden minder over dan de helft van wat hij heeft uitgegeven. <lacht> Hoeveel geld had hij eerst nodig? <lacht> Onze meester stelt ook van die stomme vragen. Hij zegt hij welke maand heeft 28 dagen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 Maar tegenwoordig maken ze alles maar onderwijzer hoor. Wat een beetje staken kan, weet je wel, hup, nou, Maar zo is het niet, hoor, want onderwijzer is een vak. Meesterschap is vakmanschap, Ja. Ah, jongen, weet je wat goed waardeloos is bij ons op school, Geschiedenis. Moet je allemaal oude feiten je kop leren. Ik zeg altijd, nou, gebeurd is gebeurd, praten we niet meer over. Alle OH over de oude oertijd, dan zeggen ze, ja, maar vroeger fraten de mensen elkaar op. Ik zei, nou en? Nou kotsen ze elkaar weer uit. Ja, <lacht> <lacht> <lacht> nou, jongen, hebben we op school, hè? We hebben voor geschiedenis een aparte juffrouw, hè? Nou, mijn vader, jongen, die hebt toch de pest aan die juffrouw van geschiedenis? Maar dat komt van de ouderavond vorig jaar, hè? Want toen was ze vijf jaar aan de school verbonden. En dan moest mijn vader, jongen, namens de ouders, moest hij een krans omhangen. Serpentines op de hoofd, toestel. Nou, dit jaar is weer ouderavond.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 We denken dat we niks in de gaten hebben Onder het overblijven in een boenhok jongens hoeven helemaal niet over te blijven Ze woont vlak naast zijn school Maar ja, die denkt beter dat ik nou overblijf Dan dat ik straks overblijf Nou, nou. nou je kan wel met een lachen hoor Laatst jongen, die zegt ze Wat gebeurde er 450 jaar na Christus? Ik zeg, ik weet het Opening van de devisehandel met België. Toen kom je daar nou bij. En dan staat het in het boek. De Franken komen bij duizenden ons land binnen. <lacht> ja. Dan zegt ze: noem een bekend Spaans echtpaar. Naam een buurman joh. Zo'n bruinwerker, weet je wel. Altijd meteen van pss, pss, pss. Die zegt een bekend Spaans echtpaar. Uh, Alfa. En, uh, Omega. <lacht> Ik zei, jongen, die waren nog ineens getrouwd. En zei, weet je dat? Ik zeg, nou, hadden ze niet zo'n N van elkaar afgelegend alfabet? <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> oh, oh. jongen, geschiedenis interesseert mij niet, jongen. Maar kan mij dan nog dus schelden dat Mozart is geboren... van 1756 tot 1791? <lacht> uh, en, uh, nou jongen, weet je, allemaal jaartal, en dat snap ik nou nooit, hè. Waarom moet je nou gewoon zo'n geschiedenisboeken uit je hoofd leren? Zijn ze dan uitverkocht? Ja. ja, maar sinds je de boekdrukkunst hebt uitgevonden... moeten wij alles uit ons hoofd leren, weet je nou? Dat is het enige wat je op zo'n school leert. Hoe je examen moet doen in onthouden. Nou, je slaagt bij geheel onthouden. Ja. Je moet nou die vragen zien, jongen. Die vragen. Wie werd waar geboren en door wie werd hij hoe genoemd? <lacht> ja, dan zegt de juffrouw, er staat een plaatje boven. Ik zeg, wie is dat dan? Ze zegt, ja, dat is Willem de Zwijger. Ik zeg, weet u het zeker? Ze zegt, ja, het is hem sprekend. Ik zeg, nou, dan zal het Willem de Zwijger wel niet wezen. Nou, dan moet je vragen, jongen, hier... Hoe heet prins Bernhard? Zo, niet, waarom? Ja, maar, en dan zeggen ze... Ja, maar met de mammoetwet wordt alles beter. Nou, bij ons op school gaat de hele mammoetwet fijn niet door, hoor. Ons hoofd zegt... Ja, we hebben hier een christelijke school. En je kan niet god dienen en de mammoet. Dat kan niet. Nou, ja. ja, dat hoofd van onze school, jongen... Maar dat is een goede, waardeloze figuur. Oh. Jongen, die man, jongen, die kan helemaal niks Die kan helemaal niks Laatst zou hij een voorlichtingsfilm draaien Hebt hij hem nog achterstevoren ingezet Ik heb gelachen jongen Zag je allemaal kleine kinderen In het niet verdwijnen maar, aan, aan, het, aan het slot hè daar kwam het begin dus, hè? Nou, dat was het einde. Dan dus zag je die vader en die moeder, weet je wel. Die komen de bed uit, gauw Anklee naar het stadhuis. Dat is een waardeloze figuur, jongen. Het enige wat het hoofd kan, het hoofd kan invallen. Als ja. de gymjuf ziek moest het hoog gymnastiek geven. Dat was wel zo goed waardeloos, hoor. Maar jongen, die man die weet niks van gymnastiek, hoor. als ik één keer fluit, spring je omhoog. Als twee keer fluit, spring je langzaam omlaag. Dan kan je erom lachen, maar die tweede fluit niet, hoor. Dan hang je... Nou, en dan was die juffrouw van de gymnastiek weer beter. Toen werd de dominee ziek. Nee, maar toen moest dat hoofdjongen, die moest gosdienst geven. Dat was wel zo goed waardeloos, jongen. <lacht> jongen, die man die weet niks van gosdienst af. Die man die gelooft zelf niks. Nee, ik heb hem zelf tegen de dominee horen zeggen. Hij zegt: Ik vind de kerk een zinkend schip. Ik ga voor het zinken de kerk uit. Begin... Heb <lacht> ik Maar die man die gelooft zelf niks en die moet ons goddienst schrijven. Ja, je weet hoe het gaat. Het is een christelijke school. Dus wij moeten eraan geloven. Weet je wel. <tusslacht> nou, maar ik zou je wel vertellen... dat het hoofd dankte onze lieve heer op zijn blote knietjes... hoor, dat die, dat die dominee weer beter was. Hoor. Dat schreef hij ook op het bord van... God is goed, dominee is beter. Nou, <tusslacht> <tusslacht> ah, jongen, ik heb die dominee toch op de kast gehad, jongen? Die, man, die zat de hele rest, zat hij maar, van God is overal. En ik zeg, oh ja. Hij zegt, ja zeker. Ik zeg, ook bij ons in de tuin. Hij zegt, zeer zeker. dat kan niet, we hebben geen tuin. Ja. En die man gelijk giftig, want die kan niet ergens een verliezen. Krijgen we voor straf krijgen onverwacht proefwerk van hem. Ik heb het nog bewaard. Drie vraagjes: Hierop vraag 1: Wat bestuurt God? Nou, ingevuld. Alle landen behalve Congo, want dat heeft zelf bestuur. Hierop vraag 2: Wie was Mozes? Ingevuld. Zoon van een Egyptische prinses. Nee, ze de dominee, die prinses heeft Mozes gevonden. Ik zei, nou laten we daar maar niet meer over praten hoor. Staat er in de tien geboden over ontucht. Nou, gewoon hier wilt gezult geen ontucht begeren die u naast de toe behoort. Hier had ik een twee. had ik een twee, één punt voor de moeite en één voor het papier. Moet je bij de meester komen die zegt dan ik ben niet boos, maar wel verdrietig. Nee, jongen, moet als de donderen aan mijn huiswerk. Ik zit in de vijfde klas, jongen. En mijn vader, die is in de zesde school getrapt, hè. Dus mijn, dus mijn, dus mijn, mijn moeder, die zit iedere avond tegen mijn vader. Jan, help hem nou. Volgend jaar kan het niet meer. <lacht> Hier staat er weer onder mijn huiswerk. Heb je vader dat helemaal alleen gedaan? Hé, ja, jongen, laatste, laatste, toen stond er onder mijn huiswerk nauwelijks leesbaar. Ik naar de meester, ik zeg, wat heb u nou onder mijn werk gekrabbeld? Ja, volgens Jansen. zeg jij dat nog iets, Dolly? Of, uh? Ja, ik heb uh, als uh, werken thuis. Oké, okay, ja, ik ook hoor. Ik, uh, ja, jij hebt ze op uh, LP, hè? Ja, dus die kom ik op in BVW. Ik heb uh, die, uh... dvd'tjes. Even... Oké, okay, maar dus, dus, alle dvd's? Uh, bijna allemaal, ja. Okay. ja, ja al, bijna alles wat er van hem is nog. Want de ziekenomeroep in Beverwijk... die, die, die, die hield op te bestaan. Ja. En die had natuurlijk een hele collectie vinylplaten. Ja. En tot mijn verbazing gooiden ze ook een hele complete box van Fons Janssen ze op zijn stapel. Dus. Oh, zo, en die heb jij ertussen uitgevist? Ja, de ja het, gelijk heb je. Tuur, want uh, niet alleen maar zijn conferenties, ook zijn liedjes en zo. Ja, nou, geweldig. Nou kon hij niet geweldig zingen, maar, maar die liedjes hadden natuurlijk ja, ook een... Die waren wel raak hoor. Die waren wel raak en die waren ja. ook humoristisch natuurlijk. Ja, zeker. Ja. En hey, jij wil uh, Leo Russell, uh, de, wil je straks belichten? Als, ja, die, uh, die, uh, die is. Uh, uh, is die nou jarig vandaag of over? Nou, dat moet ik we eventjes weer nagaan hoor. Ja. Weet uh, nou weer niet uit mijn hoofd, want we hebben er nog een paar. Eens even kijken. Oh ja, het is de sterfdatum vandaag. Ja. Okay. Ja. Uh, want uh, uh, we moeten natuurlijk uh, even een klein stukje muziek... en dan gaan we Joop ja. even bellen. Dat gaan we uh, eerst doen, hè? Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Ik hoop dat hij... Uh, hey, dat dat hij uh, opneemt, ja. Dat hij opneemt. Uh, nou, een stukje, een stuk, nou, een stukje uh, nog van Nick Schilder van vorige week. Halleluja, weet je wel? Vond ah, ik vond oh, mooi, mooi, ja. mooi, mooi, mooi. Ja. Ik <lacht> ja. loop in de bevalling, stuur ik altijd. hadden...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 Ja, Dolly, want ik heb Joop aan de telefoon. <lacht> dat is altijd een hele alleluia waard, toch, Joop? Halleluja, oh, oh, oh, oh. de heers zijn geprezen. Ja, ja, en Joop. En Joop mag er wezen. Zo. Ja, maar waarom niet? Nou, zo is het maar net, Joop. Ja, ja, ja, ja. Hey, fijn ja. dat je er weer bent in ons programma. Daar. Mooi dat je weer even een kwartiertje voor ons vrij kunt maken. Want uh, jij gaat ik ons... Uh... Ik weet dat ik het vol ga krijgen... Nou, dat, dat kunnen we, denk ik, met een gerust hart wel aan je overlaten. En wat je niet vol krijgt, voel je niet uh, uh, Verplicht. opgelaten. Want uh, we hebben genoeg muziek in huis om, uh, om dat kwartiertje te vullen, hoor. Toch dus... Wel, wel. Nou, dat maar wel heb, eigenlijk. heb je zo weinig meegemaakt dan, dat je bang bent dat je het kwartier nee, niet vol krijgt? Nee, nee, ik heb een paar hele mooie dingen meegemaakt. Een heel indrukwekkend ding heb ik meegemaakt. Oh jee. En, en een prachtige uh, culinaire rondje Zandvoort. Oh ja. Ja. ja. Nou, dan, dan zijn maar we bij jou wel een half uur verder als je daarover gaat vertellen. <laughs> ja, maar dan, dan ga ik dingen voor dit verklappen die ik eigenlijk nog niet wil verklappen. Moet je ook niet ik, doen. Ik kon nog in de krant uh, lezen. Je, moet je ook niet doen, want ik sta te trappelen om achter jou aan het nieuws te gaan doen. Hè? Dus laten we het gewoon lekker uh, kort houden. Toch? Ja, nou, ja. Kort. Ah, ja goed, een leuk verslagje Joop. Ja. Eh. Nou ja, goed, dan ja. oké, nou, ja, ja, gaat -ie. Het, was, het was weer een rondje Culinaire zandvoort afgelopen ja. weekend, afgelopen zondag, en dat werd uh, meegemaakt, uh, meebeleefd door 232 deelnemers. Zo! Dan, dat zijn er een paar. Is dat niet heel erg veel? Ja, dat is wel heel veel, ja. Van ja. God, ik vind het ook indrukwekkend veel. Ja. En, uh, ja, uh, er waren acht restaurants die wilden meedoen. Ja. In eerste instantie. Ja. Eken viel er vanaf. Die is ja. tussen aanhalingstekens tijdelijk dicht. Ja. Daar heeft, uh, godstank, Kirsten en Ganser uh, een ander voor kunnen vinden. Dat Mooi. Dat was er in zin. Ja. En ik dank de heren op bloot ook niet dat ze mee hebben gedaan, want het was super daar. Echt. Echt. Perfect. Leuk. Leuk, leuk. Maar buiten dat zin goed was... Het gehele niveau van uh, culinair rondje Zandvoort was hoog. Ja. Niet allemaal even hoog. Dat kan nee. ook niet, denk ik. Er ja. zaten ook wat, wat, wat restaurants bij die en mindere dus aardangstekende keuken hebben, maar toch ja. smakelijke gerechten kunnen uh, serveren. Nou ja, dat, maar dat is belangrijk. Waarvan ja. ik zeg, ja, dit is voor Zandvoort top. Geweldig. Ja. Heel goede gerechten. Um, er waren restaurants die serveerden drie kleine gerechtjes, een klein voorgerechtje, vaak een soepje, een klein hoofdgerechtje en een klein dessert. Ja. Maar er waren ook uh, restaurants die serveerden alleen een hoofdgerecht of ja. alleen een voorgerecht. Ja, ja. En daar werden allemaal passende wijnen bij geschonken. Het was zo. zo dat Eppen Food van Amsterdam Bichatel, die heeft het gepresteerd om, bij, om ook drie gerechtjes te serveren En bij elk gerechtje kreeg je een aparte wijn. Ja, ja. Ja. Dus bij het voorgerecht, het hoofdrecht en de Ja, gewoon een hele uh, wijnarrangement erbij. Ja, ja, wel uh, niet heel vol natuurlijk. Nee, nee. Maar het, het is wel uitzoekerij. En Zeker. Ik heb, uh, ik, ik heb Susanne Jansen gesproken en nou, afloop ze zegt dat doe ik nooit meer. Nee, dat kan ik me niets <laughs> bij voorstellen. Ja, <laughs> ja. Maar wel, uh, het was geweldig geslaagd. Uh, ja. We hadden veel bijten weer vorig jaar. Ja. Want vorig jaar was het uh, windkracht uh, 10 of 11 of zo, och, geloof ik. Gigantische. En ja. je stoofde echt de zon vooruit toen de tijd. Ja, ja. En uh, ja, het was wel regenachtig, maar ik, ik ben uh, gewoon droog ben ik doorgekomen. Hè? Ja. Is, uh, ja. Je, je moest het net even treffen, natuurlijk. Ja. Maar goed, ja. Het, het, het, het niveau is erg hoog. Uh, ik moet. Ik, je weet dat ik geen druppel alcohol meer drink. Dus ik moet eventjes afgaan op. De, ...de waarneming van Christy Ganser. wat betreft wijnen. Ja. Daar kan ik weinig over zeggen. Dat, dat, daar wacht ik nog op om mijn artikel te kunnen maken. Dat maar lezen ik, dat we dus. Het was weer geweldig. En nou, mooi. Was, uh, super. Dus Iemand het uh, gaat die, uh, volgend jaar weer komen, Joop, denk je? Ja, ja, ja. Het is wel, denk ik, een hoop organisatie. Want weet je wat het is? Uh, je moet voor 233, 232 mensen... ...moet je een bepaalde routing maken. Ja. Daar moet je ervoor zorgen, want er zitten kleinere restaurants, er zitten grotere restaurants bij. Ja, dat niet in die twee, 200... Ja, die passen er niet in. Nee. Nee, dat bedoel ik, dat ja. gaat niet. Nee. Dus het, het is een, een uitzoekerij, een, een puzzel, geweldig. En dat heeft Christy goed gedaan. Geweldig ja. gedaan. Nou. En uh, ik heb alleen, in het begin was even, het haperde een beetje. Er waren een paar mensen die hadden op Facebook ergens gelezen dat je kon gaan bij een restaurant dat je beelden. Nou, dat was dus niet het geval. Het was de bedoeling dat je het eerste restaurant op je eigen kaart als eerste ging uh, bezoeken. Ja. En uh, dan volgend naar de nummer acht. Uh, ja, een paar mensen hadden dus uh, verkeerde informatie gekregen. Maar goed, het is, op een gegeven moment is het helemaal opgelost, hoor. Daar gaat het weer niet om. En na afloop was er uh, in Applefoot van het Amsterdam Beach Hotel nog een concert van The Beat. Oké. Okay. Uh, Biet, ja. een groep, een, een, een covergroep die met name muziek uit de jaren 80 en 90 speelt. Mm -hmm. En waarin Naomi Boon van uh, de Sorry, uh, zangeres is tegenwoordig. Nou, wat leuk. Ja, echt heel erg leuk. En, en, en, ja, Het is mijn muziek niet, maar men was het geweldig. geweldige stond te dansen, zonder mee te zingen. Het nou ja, was echt het... helemaal goed. Ja, en, mooi. Ja, echt heel, heel leuk om mee te kunnen doen. Maar ging jij dans maar... toch niet, hè? toch? Dus, wat zeg je? Ik zeg, jij danst toch niet, dus. Hoe weet Hoewel. Tenminste, laatst vroeg ik jou te dansen en toen ging je naar me zingen van ik wil met jou wel dansen, maar mijn voeten doen zozeer, Als ik tegen mijn ex zei, zullen we gaan dansen, dan moest ze naar huis Dat ze dronken. Dat doe ik niet. Dat, uh, ik vind het leuk <laughs> om te zien, maar daar zit het ook echt helemaal mee op. Ja, nou, oké. Okay. <laughs> Wat heb je nou, verder nog beleefd, Joop? Ja, die zondag er waren er nog twee zaken. Eén helaas zie je dat dat was natuurlijk Jessica. in Jess? Ja, daar ben je niet geweest? Nee, dat, dat <gasps> heb ik niet. Ik kan me niet in vieren delen. Nee, kies je toch weer voor ja. de maag, hè? Ja, in plaats van voor het Oh, oké. Okay. nee, Nel Kerkma, die maakt altijd een recensie van het ja. concert. Okay. En ik hoef alleen mijn fotograaf te sturen voor een foto. Yeah. Dus dat is helemaal wat uh, ik kan niet kruiken. Maar ja. om drie uur was er in de Partijans kerk uh, ja. een herdenkingsbijeenkomst voor mm -hmm. het nationale Holocaust, namenmonument ja. dat in Amsterdam gaat verschijnen. Ja. Uh, het was bijzonder indrukwekkend. Mooi. Omdat ik te zeggen. Ja. Uh, vier somfense scholen, basisscholen, waar ja. de groepen 7 en 8 hadden. Uh, schilderijken is gemaakt op grond zelfs ja. uh, met name van de 306 uh, vermoorde Joodse zonvoerders uh -huh. die nooit een eigen graf hebben gekregen ja. en uh, de rabbijn uh, moet ik even kijken naar zijn naam want dat heb ik uiteraard uh, ja. men het Brink van de liberale Joodse gemeente in Amsterdam ja. die voerde het woord en die zegt ja, geen eigen graf betekent dat de herinnering vervaagt ja. en dat moeten we voorkomen Absoluut, helemaal eens. daar heeft hij gelijk in. Ja, natuurlijk. Hij zegt, um, er zijn 102.000 Nederlanders, ja. Nederlandse joden, die geen eigen graf hebben gekregen na uh, de Tweede Wereldoorlog. En daar wordt dus dat monument voor gemaakt. Ja. Dat wordt gemaakt uit 102.000 verschillende stenen met die namen erop. Ja. En dat wordt nu gebouwd in de Wezenbouwstraat in Amsterdam mm -hmm. als nationaal holocaustmonument. En Zandvoort uh, die wil de... ...306 Joodse namen... Ja. ...van de San-Joodse Dus uh, uh, ...in ieder geval dat die erop komen... ...en die gaat mee met de sponsoring... ...er is uh, een sponsoractie geweest... Ja. Die, ...je kan overigens nog steeds... Uh, ...sponsoren uiteraard, want dat, dat geld... ...dat komt goed... Ja. Uh, ...en dat heeft opgebracht... Dan nou moet ik ook even kijken... Uh, ...ja, Paul slagers. Van het, van het organisatie. Ja. Hey, die kon de burgemeester een en, en, cheque overhandigen van 2.800 euro. Mooi. Prachtig bedrag. Netjes. Niet voldoende, maar een prachtig bedrag. En ja. de actie loopt nog steeds. Dus je weet nooit hoeveel er nog binnen gaat komen. Maar soms gaat het in ieder geval aanvullen om die 306 namen erop te krijgen. Ja. En wat mij wel overviel was dat een van de sprekers, en ik meen dat het de... de, de uh, ik de rabbijn was, die zei van het is opvallend dat soms voor even de laatste gemeente nog de omgeving was, die zo een actie heeft gevoerd. Maar goed, het is gebeurd, gelukkig. Ja. En um, er komt geld vrij, dus dat komt helemaal in orde. Ja, en, hoor. Dekend, ja. Uh, uh, Maarten Peters die uh, onder andere gespeeld heeft in, uh, ook, weet ik weet wel welke groep dat ook alweer was, die uh, spong nog een paar nummers, heel aangrijpend zelfs geschreven. Ja. Hij, hij maakt elk jaar een apart uh, lied uh, over 4 mei, ik van de oorlog dat soort dingen, yeah. en zongen daar vijf van en het was ontzettend in de uh, Tominee, uh, dominee Teunert van de Linde had een verhaal over <laughs> sorry, over uh, Jood Zandvoort yeah. en uh, nou, dat, dat was eigenlijk zo'n beetje, heel mm -hmm. indrukwekkend het zijn, uh, ja er was een bijeenkomst van twee uur en daarna werd men uitgenodigd voor een hapje en een drankje en een informeel zijn. Ja. En, uh, een geweldig mooie uh, initiatief uh, dat uh, heel indrukwekkend dr is geweest. Dus ik heb mijn, uh, mijn uh, culinaire wetenswaardigheden moeten onderbreken daarvoor. Ja. Dat ging voor mij gewoon voor. En dat ja. is het goed gekomen. Oké, okay. mooi. Maarten Peters maakte deel uit van de Frank Boeien Groep, uh, Joop. Oh ja, ja. Je ja, heb helemaal gelijk. Heel... heb je net even gegoogeld? Ja, natuurlijk ik heb ik het voor je opgezocht. Ik denk, nou, je hebt het wist ik wist het ook wist... gedaan, maar ik was die naam even kwijt. Ik kende ken de naam ook wel, maar ik wist het ook niet voor je Dus wat dat betreft ja. is voor mij ja, ook wel weer. Is, ja. Het raar is joh ja. nou. ik ben een hele grote fan van de Funk groep. Ja, ik ben aan het gewoon een keer binnen. Nou, hij is er maar twee jaar in gespeeld. Nou, voor een senioren-momentjes, dat mag. Hij heeft, ja. hij heeft maar dat twee. Je wel, Dolly. Aardige meid. Ja, lief hè, voor mij hè. Ah, ja. Ja. Hey Joop, maar hij heeft maar twee jaar in die groep gespeeld, dat lees ik op, uh, op Google. Ja, maar dat maakt niet uit, hij heeft het wel in gespeeld in ieder geval, en uh, uh, hij was, was de muziek, uh, heel indrukwekkend in ieder geval ook. Weet je met wie hij, met wie hij getrouwd was of, of, of, of samen leefde? Uh, ja, wacht even. Ze hebben hun huis verkocht. House for, house for Sale. House Mag ik het S-huis. Correct, dat klopt, ja. ja. ja, ja, ja. ja. Nou goed, uh, uh, ja. dus uh, heel indrukwekkend. En uh, ja, Alles was gesponsord. Snap je, ze waren gesponsord. Dus die sponsoren kwamen allemaal uit de stand van eh uh, ondernemersklimaat. Uh, uh, helemaal goed. Nou, mooi zo. Goed zo. Nou, we hebben we toch weer een kwartier voor gemaakt. Zo is het. Het is je weer gelukt, jongen. <laughs> nou Joop, ik, ik dank je ontzettend voor je bijdrage. En uh, fijn dat we weer helemaal bijgepraat zijn over alles wat er het uh, weekend, of bijna alles wat er het weekend heeft oh, ik plaatsgevonden. Wil ik ja? wil nog één ding melden, want dat heb ja? ik nog vergeten. Dat vond ja? ik ook heel indrukwekkend. Ja? Terwijl soms kinderen die namenbordjes opbrengen in, in een bepaald frame dat uh, gesponsord werd door de Unicum. Ja? Werd door de drie leden van het organisatiecomité, de 306 namen van de Joodse Zondvoorters. Uh, opgenoemd. Ja. Heel Mooi. Ja, jou, ik, ja, ja. Ik weet niet of wij geluk hebben dat wij jou volgende week nog aan de lijn kunnen, kunnen krijgen, want uh, ja, hij komt hè, in drinken ja, daar ja, ben, ik, ben ik in ieder geval maandag uh, ben ik te bereiken, zondag niet. <laughs> nee, maar ik heb het over Sinterklaas die komt. Ja, daar heb ik het ook over. Ook, okay. ja, ja, ja, ja. En dan hoop ik dat, dat hij je niet meeneemt. He, want dat is, nee, uh, dat is pas oh, ja, in december ja, dat hij weer zelf. gaat. Nee hoor, tussendoor slaat hij ze ook op. He. <laughs> oh, is dat zo? Ja, nou, hij ziet er echt. Uh... <laughs> ja, maar daar is Joop veel te lief voor. Nee, maar het liefste wil ik me meegenomen worden naar Madrid hoor. Geen probleem. Jij wel? Kijk. Ja hoor. Ah, daar meen je niks van. Maar ja. ik ben. Uh, ik ben uh, zo'n beetje hoffautograaf, dus ik ben uh, zaterdag of uh, zondag al uh, vanaf uh, kwart vracht acht uur bezig. En dat uh, eindigt pas als alles klaar is. Ja, ja, ja, oké. Okay, dus je... U vastleggen. Je bent druk Overigens, ja. af, uh, uh, s avonds, uh, volgende week zondag, dat wil ik even melden. Ja. Is er uh, een, een comedyavond weer van de setup comedie? Is er van Lacht? En is volledig Engelse. Oh, en dat had je verteld, twee, ja. Ja. ja, er zijn twee, twee uh, Engelse stand-up comedians die uh, opgevallen zijn tijdens een, uh, uh, uh, toenaal, een Festival in Edinburgh ja. Die maken die hebben samen een, een, een, een programma samengesteld en dat moet echt als ik uh, saïd mag geloven, klink als een klok. Nou, we gaan het meemaken uh, en we gaan er denk ik volgende week van alles uh, uitgebreid over horen uit jouw mond. Ja. Vermoed ik zomaar. Ook, mag, uh, help me herinneren dat ik volgende week ook even voor de Furies heb. Want die komen vanavond in de kocht. uiteraard De wie? De Furies. Oh, die eerste band. Die eerste Wanneer eerst, komt die? Ja. Vanavond in de kocht. Ah, maar dat meen je niet. Ah. Ja, ja, oh, is ja. toch al uitverkocht. Oké. Okay. Ja. Goed. En echt. Ik heb ze nu al drie keer gezien in Zandvoort. En het is echt top of de bill. Mooi zo. Nou, dan rest ons jou een hele mooie avond toe te wensen vanavond. Met veel gezelligheid. En uh, ook uh, daarvan hopen we dat je ons volgende week even een klein verslagje ja. over doet. He? Moet je me wel helpen herinneren. Want ik is goed. Is goed. Komt allemaal voor elkaar. He? Oh, okay. de man. <laughs> Hij gaat het vergeten. Nee, dat is goed hoor, Joop. Hey, uh, ik wens je nog een hele fijne week. En bedankt uh, voor je input. Ja. En uh, we horen elkaar weer. Hele mooie, hele mooie uh, uitzending verder. Dus Dank je wel. Goed. En uh, tot volgende week. Tot volgende week, Joop. Dank je wel. Oké. Okay, Bye. Bye. Dag. Dag. Het Nieuws bij ZFM Zandvoort met Dolly Tempierik. Ja, en dan volgt hier een kleine update van het regionale nieuws van 13 november. Restaurant Chef Thomas gaat vertrekken uit Jupiter Plaza. Eigenaren Winston en Debbie Thomas hebben zojuist bekendgemaakt... dat zij, na lang onderhandelen met de verhuurder... tot een overeenkomst zijn gekomen voor het vertrek. Waar het restaurant naartoe verhuist en of dat in Zandvoort zal zijn is nog niet bekend. Het winkelcentrum Jupiter Plaza is verkocht en zal door de nieuwe eigenaar worden gerenoveerd. De passage en het restaurant komen compleet te vervallen en waarschijnlijk neemt een Blokker de ruimte over. onderzoek toont aan dat de terugkeer van de Formule 1 naar het circuit van Zandvoort een realistisch scenario is. Er zijn geen onoverkomelijke technische, organisatorische of logistieke knelpunten. De te verwachten economische impact van de Dutch Grand Prix in Zandvoort is aanzienlijk. Het onderzoek stelt dat een Formule 1 race Zandvoort jaarlijks 32 miljoen op gaat op laat brengen... De regio 53 miljoen en Nederland 57 miljoen. Dit staat los van de positieve exposure voor Nederland... met kijkersaantallen voor de Dutch Grand Prix... van 250 miljoen mensen wereldwijd. Daarnaast trekt een Formule 1 weekend 250.000 bezoekers. Om de Grade 1 licentie van de FIA te krijgen... Er zal een eenmalige investering in het circuit van minimaal 10 miljoen euro nodig zijn. En daarnaast vraagt de Formula One Group een gemiddelde fee van 20 miljoen. Gisterochtend heeft in alle vroegte een verkeersongeval met beknelling plaatsgevonden aan de Brederode Straat in Zandvoort... Daarop zijn alle hulpdiensten ingeschakeld... zoals de brandweer, politie, ambulances en een traumahelikopter is ook uitgerukt. Het bleek om vier inzittenden te gaan die bekneld zaten. Ter plaatse werd een grote ravage aangetroffen. Een personenvoertuig was tegen een afzetting van een gebouw gereden... en tot stilstand gekomen tegen een andere muur. De bestuurder kon op eigen kracht het voertuig verlaten... Maar de andere drie passagiers zaten toch echt helemaal klem in het voertuig. In overleg met het ambulancepersoneel... heeft de brandweer de portiersdeur voor, portiersdeur voor en de deur achter eruit geknipt. Daarna konden de slachtoffers met alle voorzichtigheid uit het voertuig bevrijd worden... en zijn zij door ambulancepersoneel en een arts van het mobiel medisch team... overgenomen en overgebracht naar het ziekenhuis... Hierna is de plaats van het ongeval veiliggesteld en overgedragen aan de verkeersongevallenanalyse van de politie. en Zij onderzoeken wat de exacte toedracht is van het ongeval. Dan nog een laatste berichtje. Een kindje is zaterdagavond gewond geraakt tijdens het lopen van Sint Maarten. Het slachtoffertje werd aangereden door een scooterrijder... toen hij met zijn lampionnetje over de binnenweg in Heemstede liep. Diverse hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter... rukten uit om hulp te verlenen. Ambulancebroeders hebben het jongetje verzorgd... en overgebracht naar het ziekenhuis. En de scooterrijder kwam er met de schrik af. Gaan we nu over naar het weerbericht. Ja, de zon schijnt vandaag geregeld, maar het komt ook nog steeds tot buien... al neemt het aantal en de intensiteit geleidelijk af. De wind waait uit het noorden en is matig tot krachtig van kracht... en de temperatuur stijgt naar een graad of tien. Overigens, dat voeg ik zelf even toe, komt die wind uit het westen... en is het momenteel een pracht gezicht aan het strand. De zee staat mooi hoog en het is een en al golf. Dus heeft u de mogelijkheid, ga er even lekker uit... Vanavond en de komende nacht is het droog met een afwisseling van wolkenvelden en opklaringen. De wind neemt in kracht af en draait naar zuidwest en de temperatuur gaat dalen naar een graad of vijf. De komende dagen is het over het algemeen bewolkt en uit die bewolking valt soms wat lichte regen of motregen. De wind wordt zuidwest en de temperatuur is met 10 tot 12 graden vrij normaal voor de tijd van het jaar. Tot zover het weerbericht volgens Rico Schreuder. Zie je het dan? Het liedje van de Zij! Op zie je het dan? Ja, we hebben vanmiddag een gast, zei ik. Ja, uh, Onno. En Onno vroeg aha aan. En toen dacht ik, aha, wat bedoelt hij daar nou mee? Want wel, welk nummer vroeg je ook aan Donno? Scoundrel Days. Ja, en, en, en ik heb een live uitvoering. Dus we gaan daar in het bijzonder van genieten. Maar uh, uh, wat, heb, even. wat heb jij met dat nummer? Uh, ik vind het een hele goede groep. Lekkere muziek. Het klinkt uh, enorm. En uh, de, de, de clip van de andere nummer. Uh, take On Me. Dat vond ik een hele mooie clip. Oh, ja. Dat is een getekende clip met ook nog... Gewoon beeld er doorheen. Toen ja, dus de tijd ja. in de jaren tachtig, was dat echt uh, uniek. Oké, okay. we gaan ervan genieten. Was dat somebody screaming? It wasn't me for sure. I lift my head up from an easy pillow. Put my feet on the floor, cut my wrist on a bad thought. I head for the door, outside of the pavement. The dog makes no noise. I can feel the sweat on my lips leaking into my mouth. Heading out for the steep hills, leaving me no choice. My head, the hands touch my body from everywhere as I run into the air. Ja, terecht applaus voor. Aha, de groep met de mooie animatiefilmpjes heeft onder ons zojuist verteld. Dolly, ja. we, we gaan uh, natuurlijk naar, naar een... Uh, uh, dan moet ik even de, de tune erbij pakken, want dat hoort, ja, er, dat, maar dat hoort er natuurlijk ja, wel bij. Hè? Ja, komt ie hoor. Artiest in het licht. Ja, we gaan luisteren naar een liedje van Lucas Hamming. Lucas Hamming. Oh, je hebt hem nog niet klaarstaan. Ja, Dan ga ik eerst even wat vertellen over Lucas. Ja, want ja, ja. Uh, Lucas is vandaag jarig. Hij is uh, geboren op 13 november 1993 in Blarikum. En wie is nou Lucas Hamming? Nou, dat is een Nederlandse singer-songwriter, een acteur en een rockartiest. Hij is uh, geboren en opgegroeid in het Noord-Hollandse Blarikum. En tijdens zijn middelbare schooltijd speelde hij in verschillende bandjes... waaronder de Huizerse formatie New Option... En uh, uh, Hemming die uh, is in maart 2014 bracht hij zijn debuutsingle Fake Love Hypocrisy uit. En in augustus 2014 werd Hemming uitgeroepen tot 3FM Serious Talent. Tegelijkertijd werd zijn single Mojo Mischief tot het 3FM Megahit uitgeroepen. En op 6 maart 2015 verscheen hij bij het label Pias Holland Hemmings tweede EP getiteld The Purf in Perfection. Diezelfde dag was Hemming trouwens met zijn band te gast bij De Wereld Rijdt Door. En zijn management wordt verzorgd door Phil Tilly, die ook bekend is als voormalig gitarist van de band Moak. En uh, ja, hij heeft al verschillende tournees gemaakt door Nederland. En zijn debuutalbum Hem kwam uit in oktober 2015. Dus, Ja, maar, dus jij, dat, maar jij, jij kiest voor uh, Be Good or Be Gone, hè? Ja, vond ik wel een aardig nummer. Ja, hij heeft veel meer, maar ik heb niet de tijd gehad om die allemaal te beluisteren. Dus ja. ik denk, nou, dan kiezen we hiervoor is wel een aardig nummer. Oké, okay. Wat uh, bij ons programma past, denk ik. Lucas Hemming en uh, dankzij artiest in het licht, uh, de rubriek luisteraars, komen we dus in aanraking met dit soort uh, artiesten waar wij normaal niet er nooit zoveel van horen, maar die toch buitengewoon veel talent hebben en uh, het verdiende om gedraaid te worden. Artiest in het licht. Die zetten we vervolgens in het licht, door? Ja, dat is uh, nog zo'n soort artiest... waar je eigenlijk uh, die zelden gedraaid wordt op, uh, op de radio... maar mm -hmm. die toch echt wel de moeite van het vermelden een keer waard is. Uh, de aanleiding is wat jammer, want het is vandaag zijn sterfdag. Oh. En nog wel zijn eerste ook. Oh, ja, ja, goed, vorig jaar dat die stierf was natuurlijk zijn eerste... nu zijn tweede. Uh, dus zijn naam is, uh, uh, wat zei ik nou, Leon ja. Russell... En zijn volledige naam is Claude Russell Bridges. Hij is geboren op 2 april 1942 en overleden op 13 november 2016. Hij uh, heeft in de muziekwereld uh, is hij actief geweest van 1956 tot 2016. Dus dat is een aardig aantal jaartjes dat hij daarmee bezig is geweest. 60 jaar in totaal. En het genre muziek waar hij zich mee bezig hield was country, rock, folk, RB. Um, hij speelde keyboard, uh, Hammond-orgel, dat zal Ruud goed doen, en gitaar. Uh, hij begon op zijn veertiende toen hij in nachtclubs in Tulsa speelde en uh, twee jaar daarna vertrok hij naar Los Angeles, waar hij gitaarles kreeg van James Burton. Hij kon zich aansluiten bij een groep studio studio-muzikanten van de producer Phil Spector. En uh, was als zodanig ook betrokken bij hits van bijvoorbeeld The Birds... Carrie Lewis en The Playboys en Herb Albert. In 1967 bouwde hij een eigen opnamestudio. En daar maakte hij zijn eerste album. En dat album heette Look Inside the Asylum Choir. Uh, voor Joe Cocker heeft hij ook een nummer geschreven. Dat was Delta Lady. En uh, hij heeft uh, tours georganiseerd, uh, de Mad Dog en Englishman bijvoorbeeld. En uh, hij heeft ook het nummer Superstar geschreven, dat tijdens die tour door Rita Coolidge werd, werd gezongen. En dat werd ook een grote hit uh, voor on Hij heeft ook grote hits geschreven voor onder andere The Carpenters en Luther Vandross. Ja, want en, uh, uh, Superstar ja? was dat nou ook een nummer van The Carpenters toch? Ja, maar dus geschreven door Leon Russell. Ja, oké. Okay. Ja, ja, ja. Dus ja, nou, en in 1971 speelde Russell op uitnodiging van George Harrison piano op het Badfinger-album, straight up. En de opnames voor dat album moesten worden onderbroken, omdat Russell en Badfinger naar New York vertrokken om te spelen op het concert voor Bangladesh, dat door Harrison in samenwerking met Ravi Shankar werd georganiseerd. Nou, en daarbij was voor Russell een hoofdrol weggelegd als zanger van een medley van Jumping Jack Flash en Youngblood. Okay. En in dat jaar heeft Russell ook twee eigen albums uitgebracht. Um, en in 1975 trouwde Russell met Mary McCrary. Dat was een zangeres in Little Sister, de achtergrondzangersgroep van Sly en the Family Stone. En zij hebben ook weer samen een uh, album gemaakt, de Wedding Album, in 1976. 76, sorry. En nog een album, Make Love to the Music, in 1977. En uh, wat ook leuk is om te vertellen, is dat hij samen met Willie Nelson een uh, hit had... met het Elvis Presley-nummer Heartbreak Hotel. En uh, daarna toerde hij twee jaar met de New Cross Revival. Nou, allemaal uh, geen kleine namen waar hij mee gespeeld heeft. O, oh, trouwens, wat ook wel leuk is om te... in Nederland is hij ook bekend door het nummer Oude Maasweg... van de Amazing Stroopwafels. Want dat nummer dat is uh, grotendeels gebaseerd op... Russell's Manhattan Island Serenade. Nou, in ieder geval, hij is opgenomen in uh, de Rock'n'Roll Hall of Fame in 2011... Hij is in 2016, juli 2016, succesvol aan zijn hart geopereerd. Maar is toch in november van dat jaar na een hartaanval overleden. En Russell is daarmee 74 jaar oud geworden. En uh, ik denk wel dat deze meneer toch een uh, licht momentje waard is. Top. Ja, en jij hebt specifiek gekozen voor A song for you. Ja, vond een mooi nummer. Ja, dat klinkt. Volgens mij heeft, hebben de Carpers er ook dat opgenomen. Maar dat kan, kan wel een ander nummer zijn hoor. Nou, we gaan even luisteren. Ja, ja. Kijken of het eh, be bekend klinkt. laughing time I've sung a lot of songs, I've made some bad rhymes I've acted out my loving stages with ten thousand people watching but we're alone now and I'm singing this song to you and I know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 Het is toch leuk om nu ook nog een stukje van hetzelfde nummer te laten horen... maar dan The Carpenters. En dus uh, geschreven door, uh, zoals Dolly net al vertelde... Leon Russell, A Song For You van The Carpenters. I've been so many places in my life and time. I've sung a lot of songs. I've made some bad rhyme. I've acted out my love and stages...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 can't you please see through me cause we're alone now and I'm singing this song for you you taught me precious secrets of a truth withholding nothing you came out in front and I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 Het zal hem ook uh, geen wind eigen gelegd hebben. Want uh, dit album van de Carpenters... waar natuurlijk een hoop repertoire op staat... Uh, dat heette ook A Song For You. Dus het is... Uh, uh, dat album is eigenlijk genoemd naar, naar zijn... Naar, compositie. naar zijn nummer. ja, ja, ja. Jawel, ja, ja. En het is natuurlijk heel veel gecoverd, hè, dit nummer. Is dat zo? Ja, ik ken het alleen maar van de carpenter. Ja? Dus oh, ja, okay. ja, dankzij onze dolly, de artiest die het licht heeft gezet. Ja, ik leer, ik leer op mijn leeftijd altijd nog weer even bij. Hè. Ja, zo zie je maar. Zo ben je nooit te oud om te leren. Kijk. Dat heb ik trouwens Sinterklaas ook wel eens horen zeggen, hoor. Is dat zo? So nou, en als, kijk, hoor je? Kijk, en als die het, als die het zegt, nou, dan kun je gerust wel aannemen. Want hoe oud is die, ja, wel niet? Ja. Ik weet, ik weet uh, uit vertrouwde bron dat ja. ook Onno... Fan is van de carpenters, toch? Oh, ik dacht van ja. oh, oh, oh, ik. Moet even micro... ja, ik zet even je microfoon op. Ja, ja dat is wel eens zo makkelijk, ja. Hè? Ja, en, ja. want anders kan ik wel... Uh, hey, maar luister jij hard uitschreven, maar. Ja. Maar, goh, Jij bent ook fan, hè, toch? Jazeker, ja. Hij heeft een heerlijke muziek. Lekker ja. relaxte muziek. Ja. En ze hebben ook een hele mooie kerstrepertoire. Ja. ja, die dat kerstcd kost... van. Ja, ja, maar ook ja. een klassiek uh, classic Christmas. Dus de, de, oude, de oude nummers de oude van nummers, vroeger. Ja. zeg Maar maar ook, ook modernere dingen. Ze hebben eigenlijk meerdere albums gemaakt op kerstgebied. Maar dat komt allemaal volgende maand weer voorbij. Ik kan eigenlijk niet wachten, want ik vind het zo'n gezellige tijd. Heb jij dat ook dol? Heb je er helemaal niks mee? Met de kerst? Ja. ja. Het gekke is dat ik mijn hele leven heb ik me verzet tegen de kerst. Ik vond het een verschrikkelijk feest. Vind hoe... ik nog trouwens. Want maar hoe ik... komt dat dan? Ik weet het niet. Ik heb er gewoon een, een hekel aan. Ik, ik, ik haat die kitsch in mijn huis. Ik haat dat opgeprikte gedoe. Ik haat dat verplichte... Dat het verplicht uh, opzitten en da, zo. Dat, ja. ja, dat verplichte dat harmonieperiodetje He, het, van twee, drie, de familie drie weken. Moeten... En daarna dan vliegen ze allemaal weer naar de keel. Ja. En, uh, maar um, wat ik wel heel leuk vind van die periode... Maar ja, dat, vind, dat is gewoon meer wat ik van, van, de, van de winter vind... Dat vind ik de buitenversieringen de rond de ja. huizen. En daar ga ik me weer helemaal op losleven dit jaar. Dus dat euh... Ja, dat zijn de leuke dingen. Ja, voor mij ja. is het meer dat ik kerst na verloop van tijd... het minste doen toen mijn vader overleed. Want dat is 23 december. Ik moet jullie heel breed onderhouden. Oh, ja. Oh ja. Dat de keer. Het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5.